Nou? Of moet ik die fiches soms zelf opruimen? Zou het een oplossing zijn als die fiches op de bibliotheek werden veranderd? Door mij zeker. Dat zou helemaal mooi worden. Je zoekt het wel uit. Nee, door ons. Dan zal ze toch eerst haar excuses aan moeten bieden. Heeft dat zin? Oh, je vindt dat dat geen zin heeft? Als mensen de hele dag met elkaar in één ruimte worden opgesloten, dan krijg je zo'n kortsluiting. Dan dus moet je niet op de spits drijven. Oh, je vindt het een kortsluiting? Nou, ik vind het geen kortsluiting. En ik eis dat ze haar excuses aanbiedt. Dat jij jouw mensen altijd de hand boven het hoofd houdt... dan moet jij weten, maar dan kom ik voor mezelf op. Ik ben toch altijd al in mijn eentje. Wat doen we daaraan? Daar doe je niks aan. Ze maakt zich nogal zorgen over haar moeder, geloof ik. Die heeft ze in huis genomen en die begint langzaam dement te worden. Ik zal vragen of Tjitske het overneemt. Tjitske, heb je nog wat aan die mappen gedaan? Nee. Ik zal het wel eens wat doen. Je kunt het echt niet eindeloos uitstellen. Ja. Ben jij eigenlijk goed met Mia? Ja. Je hebt nooit moeilijkheden met haar gehad? Ik help haar wel eens met de dierenbescherming in de bel. Uh, gaat dat goed? Ja. Ik, ik vraag dat omdat Joop een aanvaring heeft gehad met Mia. Oh? Ze is bezig met het veranderen van de codenummers op Mia's systeemkaarten En het ergert Mia dat ze daarvoor de volgende kaart overeind zet. Oh? Zou jij dat af willen maken? Ja, is goed. Maar hij moet niet ten koste gaan van het werk aan die mappen. Ik zal die mappen heus wel doen. Kauw jij je woord? Heb jij mijn artikel al gelezen? Uh, dat ga ik nu lezen. Hoe dat is? Het? Uh, herstel, dat ga ik vanavond lezen. Ga maar vast, hoor. Nee, ik wacht wel. Ik heb geen haast. Heb je een nieuwe bril? Ja. En hou je die nu ook op? Nee, het bureau doe ik hem af. Uit ijdelheid. Nee, omdat ik er niet mee kan lezen. Hm. Het is een bril voor in de verte. Hm. Heeft Henk nog iets gehoord over het opheffen van zijn instituut? Er is nu weer sprake van dat ze worden samengevoegd. En in dat geval houd ik zijn baan. Dat hopen we maar. Dit uh, heb ik nog voor je uitgeknipt. Ik dacht dat het jou wel zou interesseren. Iemand die ijvert voor meer wandelpaden. <laughs> Dank je. <laughs> Dag Lien. Dag Maarten. Ik... Uh... Ik wou liever afzien van het werk aan de boedelbeschrijvingen, want ik kom er niet aan toe. Ik had je er gisteravond al over willen opbellen. Waarom kom je er niet aan toe? Oh, om, omdat het te veel is. Laten we daar dan maar eens naar kijken. Het, het is heus niet omdat ik het niet leuk vind. Ik vind het allemaal wel leuk, maar het is zoveel. Waar zit nou precies het knelpunt? Overal. <laughs> Overal? Zal toch wel iets zijn dat je het meeste tijd kost? De mappen? Het zijn ook wel erg zware mappen. Ja. Maar, maar ik wil ze niet missen. Daarom zeg ik het niet. Nee, dat begrijp ik. Ik zou... Toch wel jammer vinden als je helemaal geen onderzoek deed. Er zijn mensen die gaan steeds langer doen over steeds minder. Maar het is echt erg veel. Ik geloof wel dat het veel is. Um, en die boedelbeschrijvingen, daar heb je nog niks aan gedaan? Nee. Hm. Maar ik weet ook niet hoe ik het doen moet. Mag ik eens een zien? Je zou nagaan wat voor veranderingen er in het meubilair optreden in de loop van de tijd. Ik zie helemaal geen veranderingen. Je zou je misschien kunnen beperken tot de woonkamer. Maar dat is vaak helemaal niet uit te maken. En als je naar de kamer neemt waar de haard is of, of waar de kachel staat? Ja, dat heb ik wel geprobeerd, maar... Die staat er in de zomer niet. Ik wil er ook wel een andere keer over praten. Nee, nee, nee. Ik kijk op mijn horloge om te zien hoeveel tijd ik nog heb tot november... als ik die lezing moet houden. Ik vergist hem. Um, ik um, zou me er wel in willen verdiepen, maar ik heb daar nu geen tijd voor. Ik moet eindelijk eens aan die lezing gaan werken. Maar uh, dat is nog niet... Het is helemaal geen haast. Het is een nieuwe bron. Je kan er wat mij betreft jaren over doen. Je doet eerst de mappen en de boeken. Die hebben prioriteit. En als je dan tijd over hebt, dan probeer je greep op die boel op te krijgen. Gewoon net zo lang proberen tot je een ingang hebt. Intussen zijn Frits en Riedel er ook aan begonnen. Zodat jullie elkaar op ideeën kunnen brengen. Is dat wat? En, en mijn artikel dan? Daar praten we over als je weet hoe het moet. Voor die tijd bestaat het onderzoek niet. Maar kan dat dan? Tuurlijk kan dat. Dat beslis ik toch? Je vertrouwt het maar half. Nee, ik... ik vertrouw het wel. <laughs> Leg ze dus maar opzij. Ga maar aan die mappen... en als je weer ruimte hebt... dan kijk je er weer eens naar. Goed? Ja... Lien ziet het niet meer zitten. Ik vraag me af wie het hier nog wel ziet zitten. Jij toch zeker? Koning? Met Jaap? Ja. Als jij straks gaat koffie drinken, kun je dan even langskomen? Ik kom. Ik ben even naar het balk. Ik vraag me af wie het hier nog wel ziet zitten... Ga even zitten. Ik heb een uitnodiging gekregen van het departement voor een instituutendag. Ik mag nog iemand meenemen. Kun jij? Wanneer is het? 21 mei. Dan kan ik. Bekijk dit dan eens. Zelf-evaluatie. Je kunt het meenemen. Ik heb er twee gekregen. Gaat dat over dat stuk dat jij het vorig jaar hebt ingestuurd? Onder andere. Ik geef je de agenda. Ik heb met Bosman afgesproken... dat hij voor die tijd nog even langskomt om er met ons over te praten. Bosman is bij de opstelling van dit rapport betrokken geweest. Goed, ik zal het dus lezen. Nou, dan bezetten we dan gewoon het instituut? hier, jongen die mij eruit nou uitkrijgt. Dan mogen we toch wel eerst het slot laten maken... anders lopen ze zo naar binnen... Zet u een koffie voor mij meneer Goud? Ja. Dan zetten we toch gewoon Klaas voor de tussendeur? Die houdt ze aan de praat. Gemaakt ja. <lacht> dus u de ideële koffie al? Nee. We moeten eerst de oude opmaken. En Wichbold heeft daar niet voor zin in, geloof ik. Die ziet het niet zitten. <lacht> die ziet het niet zitten. Hebben ze het nou op de directeurenvergadering nog over de bezuinigingen gehad, Maarten? Ze hebben het nergens anders over gehad. Dus het is echt. Hebben ze het ook nog over ons gehad? We moeten op onze personele begroting 62.000 gulden bezuinigen. Hoor je dat, Koos? We moeten 62.000 gulden bezuinigen. Moeten wij 62.000 gulden bezuinigen? Is dat zo? Ja. En hoe willen ze dan dat we dat doen? Dat mogen we zelf beslissen. De strop of de kogel? Maar het is toch een onmogelijke keus. Moeten we dan maar gewoon iemand aanwijzen? De laatste die binnen is gekomen. Wie is hier het laatst binnengekomen? Ja, ik ben het laatste binnengekomen. Ja, zeg! Weer iemand van mijn afdeling zeker? Wij hebben de vacature Meijer-Winger liggen geleverd. nou volskundluur maar eens iemand leveren? Die zijn de grootste afdeling. We zouden ook alle bevorderingen kunnen opschorten. En niet onze jaarlijkse verhogingen meer krijgen? Maar we zouden wel gek zijn. En nog meer achterop komen bij de beta-wetenschappen zeker. Dat lijkt me nou ook niet zo praktisch. Dat zou betekenen dat we afstand doen van een rechtmatig deel van ons inkomen. Dat is toch in strijd met het ambtenarenreglement? We hebben toch recht op die verhoging, hè? Wat is nou recht als het alternatief is dat iemand ontslagen wordt? Nee, maar je geeft wel te kennen dat je inkomen niet belangrijk vindt. En rekken maar dat de heren daar straks gebruik van maken. En als er nou eenmalig een deel van ons salaris inleveren, totdat er een vacature is. Weet ja. jij hoeveel procent dat is, Maarten? Eh, Jantje? Hoeveel procent is 62.000 gulden van onze personeelgebrote? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Pff. Ben ongeveer? Ik voel er toch heel weinig voor. Ik vind het zo'n gek idee nog niet... om op de eerste vacature te wachten. Zolang kunnen ze bij het hoofdbureau toch wel wachten? En als dat dan iemand is die onmisbaar is? Wegbold. Ja. <laughs> dan kunt er iemand van jullie... of van volkscultuur op die plaats zetten. Nou, daar voel ik toch niet zoveel voor. Volkscultuur dan. Ach, meneer Koning... meneer Balk laat vragen of u straks nog even langs wilt komen. Ik kom... Ah, oeh, het probleem wordt opgelost. Ja, nog iets. Ik moet voor de vergaderingen van de wetenschapscommissie een notulist hebben. Kan een van die meisjes bij jou dat niet doen? Hoevers doet de vergadering van de instituutsgraad al? Die kan ik niet hier ook nog mee belasten. Ik zal het bespreken. Graag. Uh, Balk wil dat wij een notulist voor de wetenschapscommissie leveren. Hij had het over een van de meisjes, maar dat zou dan alleen zien kunnen zijn, en zien zit nu wel in de instituutsraad. Waarom zou een van de anderen dat niet kunnen? Joop en Tjitske kunnen dat niet, Lien is te onzeker en Rie is onberekenbaar. Bovendien vind ik die functie niet onbelangrijk, het is zoiets als secretaris van de Communistische Partij. Degene die de nooddule maakt, heeft macht. Het eerste waar jij altijd aan denkt is macht. Ja, zo ben ik. Alt, het zou het mooiste zijn als jij het deed. Ik wil het wel doen. Uh, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> er was net een discussie in de koffieruimte over die bezuiniging van 62.000 gulden. Ik zie aankomen dat mijn idee om de bevorderingen te blokkeren het niet haalt. Het zal wel de eerste de beste vacature worden. Als Balk het in de instituutsraad brengt, tenminste. Dat zal hij wel moeten. Ik heb me er niet over opgewonden... maar als ik me daarover op zou winden... dan zou ik razend worden. Ja? Razend! Die godvergeten hebzucht. Het enige waar ze om denken is hun eigen belang. En dat is dan die rentjes natuurlijk. Die zogenaamd zo verschrikkelijk links is. En die kloosterman, D66. Waarom moet je toch altijd zo op D66 hakken? Alsof de PvdA zoveel beter is. Ik stem geen PvdA. Ja, ik stem PSP. Net als Wat Rentjes. De PSP dan? Had jij nou werkelijk gedacht dat ze anders zouden reageren? Ik kan me nooit voorstellen dat mensen zo uitsluitend aan hun eigen belang denken... en niet aan de anderen. Ik denk dat de meeste mensen wel zo zijn. Ja. De mensen op onze afdeling in ieder geval niet. Gelukkig. Dacht je dat nou werkelijk? Dacht jij nou heus dat Sien en Jaring en Jopen niet eigenlijk net zo overdenken als Rentjes? Ja, dat dacht ik. Nou, vergeet het maar. Ze houden alleen hun mond omdat jij er bovenop zit. Je mensbeeld is onthutsend. Ook. Of jij kent jezelf niet. Ook dat is mogelijk.